Wij gaan verder. Het doet erin toe wat wij leren, dat het niet zo uh, helder is. En dan al die <coughs> stegen allemaal omhoog naar. Uh, die waren al hoog en die stegen nog hoger. En die waren dus op het niveau van hoofden van de, de leerhuizen, et cetera. En dat zij konden de. Uh, kroontjes bezorgen aan de machine. Dat is, allemaal zullen we zien, dat is, hij beschrijft dat op die manier het einde uh, het ha haket heet het, de, het einde. En hoe dat, hoe dat zal komen, dat is, qua kracht, dat betekent niet, dat betekent niet dat het, hij spreekt, dat het spreekt van het einde van der tijden, dus het algemene gmartikon, algemene uiteindelijke correctie. Maar ook het, het persoonlijke uh, correctie. Ik spreek ook, nee, het pers de persoonlijke uh, gmartikon. Dus dat kan bij iedereen uh, op verschillende tijden zijn. Persoonl Iemand kan bijvoorbeeld al klaar zijn. Persoonlijk ontvangen de, de machine, persoonlijk. Maar niet algemene de algemene bevrediging, dat is dan iets apart. Ja, eigenlijk. Dus wat we zullen gaan kijken, wat is dan verder de bedoeling? Uh, Steeds in, in de gaten houden wat hij wil. Hij wil graag zien. Wat is dan het niveau van Rabbi Shimon? En dat gecorreleerd wordt aan de kets, aan het einde. Eindpunt, het eindstation de, van de, de komst van de Mashiach. De pagina 1, de regel 5, de zorg. ot nun get 58. Bahaguch Sha'at. Kamu kol inon hevraya, ve kam rabishimon, vehu salik zes nehurei ad RUN rakia. Ik zou hier een puntje zetten, na het vierde punt. Five, ot nun het. 58. Bahusha'a, op dat moment, kamo kolen on havraja, stonden op al deze, al die, al dat gezelschap, beter te zeggen. Ik vertelde dat, vertelde dat met uh, kameraden, al dat gezelschap. We kamo rabbi shimon en stond op, rabbi shimon, we hawe salek en zijn licht, zijn straling, dus dat is wat hij zei, en dat is wat hij zag, rabbi, rabbi Dat is allemaal wat hij zag. En zijn straling, de straling van uh, van rabbi wa salik en zijn straling steeg op, ad rum let op tot de top van het uh, eitspansel. Punt. Amarley Rabi Rabi. Zachaa and de oraita salka bitlat mea de volgende pagina de eerste regel bovenaan. We in Nehurin, we Negura nehura, we nehura. Id pareshet, leshit, meja, we tamin. Salkin twee we is te afarsamuna, afarsamuna Dachin we kadosh baruch hu hu, hatim uraita mimetivtech. Dri omimetivta de Hiskia Melach Yehuda, omigo de Achia Hashiloni. Nou, hij van de vorige pagina, de regel zes na het vierde woord vanaf het vijfde woord. Amarley, hij zei tegen hem, hij dus Mashiach, Mashiach zei tegen tegen Rabbi Shimon. Amarley, hij zei tegen hem, tegen Rabbi Shimon, Rabbi, ze ga ant, geprezen gelukkig bent je of geprezen ben je. De oraitas, de oraitega. dat jouw Torah, Salka, bitlat, is opgestegen, bitlat meya, vesivim ne hurim. Naar driehonderd en zeventig lichten omhoog. Een. We hol ne hurav it paresit le meya, en elke, elk licht is, vers is, uh, verdeeld is verspreid in Shitmea in 600, ut, with Lissar 613 uh, smaken. Salkin die opstegen, twee Weistachian en baden, zwemmen als het ware. Uh, bij Nahara, in de stromen, of in de rivieren, van Afarsamona, dagia. van zeer fijne, Afarsamona, is een euh, zeer fijne geurstof. Er bestaat ook een vrucht, een tropisch vrucht, dat zo'n beetje, dat is ook, dat heet die, deze, deze naam heeft. Maar hier wordt het sprake van zeer fijne, dunne geurstof. We kadosboru hu, hatim oraita, nemitiftech. Eens wat hij zegt. En na de hele is hij, kerf de Torah in, dus put de Torah in, put de Torah uit, eigenlijk, uit jouw leerhuis. Drie uit Yahweh en leerhuis van Rabbi Shimon, de Hiskia Melach Yehuda en van het leerhuis van Hiskia, het was een grote koning in Israël, uit het leerhuis van de Hiskia, de koning van Juda, Umigo Mitifta de Achia Ashilani en van de van het leerhuis van de Achia was een zoon, uh, ook een zeer grote uh, heilige man van Achia, Hashilo niet. Achia die uh, uit een plaats, Shilo, waar ook de, niet uh, de tempel, maar waar ook de uh, Arona Kodesh, de dus, uh, Ja, waar dus een tabernakel was be bewaakt. Dat was ook een plaats, tijdelijke plaats, waar er was nog geen dat was, het was nog geen tempel in Jeruzalem. En dan was het de plaats in Shiloh, waar dat, waar ook uh, was net als tempeldienst. tijdelijk nog. Dus die drie, we gaan verder, wij zullen ons uitleggen. Hier beginnen, zo, we zullen zien, wel wat kader komt van helderheid van het niveau van eh, Bahahu, de rabbis. de pagina 11, 71, de, de linker kolom. Asulam, de regel 11. Wat nun het? 58 goed luisteren, het is bijzonder belangrijk wat je begrijpt, je begrijpt het is niet begrijpt je doet er niet toe, alles komt in orde, alles komt goed alleen open jezelf daarvoor het is zeer zeer hoog en de het is het einde van elke van de weg van elke mens dus dat is weggelegd aan elke mens wat hier staat, wat hier staat geschreven ב halfway sh'ata, אבדת יור, כמ' שטונדנ אב, etc. ב' חולים, etc. ד' בודא פ' ב' ו' תבלי ב' ש' כמ' קלה חבירים, ב' רבי שימן ב' אורו דירת ה'היא, ה' אדרון ארקייה. ב' 12. shah op dat uur, 12 kamu kolach averim, stonden op, alle kameraden stonden op. We kam rabbi Shimon, en rabbi Shimon stond op. Altijd opletten, als we zeggen, ergens hoor je dat opstaan, betekent gadluut natuurlijk, niet dat uh, wij opstaan, gewoon ja, altijd niet, probeer niet, probeer kijken van binnen dat jij niet uh, materialiseert. Altijd opletten. Opstaan betekent een volledige postuur hebben. volledige postuur hebben betekent een hele partsof hebben met de gar. Ja of niet? Dus uh, op dat moment stonden alle vrienden, alle kameraden stonden op. En kameraden zeiden, dat gaan we zij die verbonden met elkaar zijn. We kam Rabi Shimon, en Rabi Shimon stond op. En ziet dat hij, een beetje uh, apart zegt op, op Rabi Shimon, waarom kon ze niet, niet zeggen? Ik woon allemaal, nee. Zij en hij. We oro, haya, ola en zijn licht stijg op. Ad room harakia, tot de top van, de, van het uitspanselpunt. En als je hoort het woord uitspansel, harakia, altijd is dat, moet het bij jou ook verbonden raken, moet je dat ook weten dat het te maken heeft met simtsumbed. Zum en zoals so we weten, uh, wanneer de Mashiach zal komen, zal Zimzumbed worden opgeheven. Ja, so, yeah, geleden, tante. Amarlo, a punt. De Mashiach zei tegen hem, tegen Rabbi Shimon, veertien. Rabbi, a shetoratech, shetoratecha ola, mislochneya. 17 ושבם אורות וכל אור ו אור מפרש נשש זסטין מאות וישע ויקושלושא אסר תמים קולין ויטובלים 17 בגהרי הפורסום Hatte 14. en hij zei tegen Masías zei tegen Rabbi Shimu: Rabbi, als Reilacha, hoe lukt of hoe prei ze Benyai, dat de Torah dat op wat dat is echt dus of er zijn bevatting van de Torah, dat Jaotora ola bij steeg op in 370 lichten, dus omhoog. We gooien oor we oor, en elke licht met Parijs wordt uh, opgedeeld. meot ushlosha asar damim naar 613 en dertien smaken. Olim, die stegen op, we tovlim en zwemmen of baden, zeventien, we afrasamon afersamon in de stromen of in de rivieren de stromen van de zuiverste afersamon, zuiverste zo'n kuurstof. Uh, we hebben hier geen plaats omdat om dit woord ook onder loep te nemen. Dat zullen we ook leren later. In de Zogeren, dat woord, want geen woord is gewoon woord in, in de Torah. Maar voor Samon natuurlijk, daar zit ook veel belangrijke dingen. En onder andere zit ook het woord Parsa daarin. Het? Uh, punt. En de Parsa wordt opgeheven, opgeheven in de Gmartikun... En dat is de zuiverstafarsamon. En daar zit ook in het woord afarsamon. Zie je dat woord afarsamon? Dus een eh, na het laatste woord voor de punt in de regel 17. Dat, is dat betekent dat een zeer fijne huurstof, wat we zeggen. Een heel speciaal woord wat wij ook nog moeten leren. Gematria in de samenstelling daarvan. Maar onder andere zit daarin het de betekenis ook zit ook parsa. Daar. Punt. Vaka dosboru hu hu Hotem achtin. tora mi ha. U Mishivat. Hiskia hiskiya melachi huda U mi tochi shivat achya er na het laatste woord in de regel 19, het eerste hij dat aantrekken, dat een van te maken. De hij van hij get maken. We gaan doorsbore hoe in de heilige gezegend is hij 17, hoe God hem Torah, hij drukt de Torah af, als het ware maakt een stempel, beter te zeggen stempelt jouw Torah of met andere woorden uh, neemt op jouw Torah. Alle woorden wat stempel, stempel afdrukken of stempel of uh, inkerven, allemaal bevattingen betekent. Dus dat hij zegt dat de heilige gezegend is, hij hey, die uh, stempelt jouw Torah, dus die krijgt stempel van jouw Torah, van jouw leerhuis, met andere, met andere woorden, hij neemt op wat jij leert in jouw leerhuis. Hij neemt de Torah op wat jij leert in jouw leerhuis. Is van jouw leerhuis, zegt hij, dan verder, nog, nog van twee leerhuizen, Mishivat Giskiya, Melachihuda, en van Yeshiva, van het leerhuis van Hiskia van de koning van Yehuda, was een grote koning, uh, his, his, Hiskia was een grote koning, was, uh, die ook een grote tshuwa heeft gemaakt, hij was een de koning van, uh, hij was degene die eigenlijk de, uh, de ware inkeer heeft geïntroduceerd, deze Rabbi Hiskia. Hij bad, bidden, bad, bad. Hij baat tegen de muur. Dat heeft hij geïntroduceerd. heel speciaal iets. Uh, en hij baat zo krachtig. Dat, uh, maar dat uh, is even niet ter zaak. Maar van hem dus. Van het leerhuis van. Rabbi, Rabbi Shimon. En van leer, het leerhuis van Giske. De koning van Jehoede. En van het leerhuis van. Achia Hasheloni Leerde. Neemt op. Ha, de schepper, als het ware, de hakkadoosboregoed, de heilige gezegende zei neemt op de Torah. Dat wil zeggen leer ook leert van hem. Het achje, natuurlijk, achje van een plaats Chilo was natuurlijk was ook een van de zeer grote, heilige grote mannen die was, uh, het niveau van hem was bijzonder. En de plaats heet Shiloh. Yeah, ja, Shiloh. 20. We gaan verder. Pirush. De Eitlech. Sheba et lahema ha -mashiach. Uba U ba Eine Twintach. de Rabbi Shimon. Az kamu Kol ha -verim. Verabi, Shimon, 22. Kam Beota, Amadriga, Ad, Vehu, Salich, 23, Ad, Rum, Rakia. Alles is geestelijk, alles is hoger, lager. Altijd teken dat. Aan de ene kant. Zitten wij ben je, ver, moet je verbinden, verbinden met Atheret Yesod onder jou. Ja? Dus niet gewoon ergens in de ruimte vliegen. Aan de ene kant hou je vast aan jouw Atheret soort, En aan de andere kant Atheret Yesod, die gaat omhoog met al het verhaal. Laat gewoon jezelf gewoon helemaal onbedwongen. Je gaat niet, niets, niets verloren. Alleen, alleen, alleen toenemen. Dus gewoon, ga mee wat, wat je hoort en wat, je, wat wij beleven hier, en wat hij de zoger ons hier uh, laat ervaren. Uh, 20 Sheba'et, she hema hem Mashiach, dat in de tijd, dat op het moment, of in de tijd, wanneer de Mashiach aan hen werd onthuld, niet dat onthulling van de machine, niet dat ze hem zagen, niet dat ze zagen een mens de machine, Mashiach. maar de Mashiach, de kracht van de machine werd aan hen onthuld. Oba, let de, de Rabbi Shimon, en hij kwam in het leerhuis van Rabbi Shimon. Hoe kwam, kwam hij? Zij zagen hem, dus zij zagen hem dat hij kwam dus naar kracht en zagen zij dat hij kwam in het leerhuis van Rabbi Shimon. Als kamu kolachaverim, dan stonden alle kameraden op. We rabbi shimon kam en rabbi shimon stond op, steeg op. Beota, amadega, in die trap trede, ad we tot dat so, so, so hoog. Aan de wegus tot dat hij, zodat hij, zodat eh, zijn licht stond, zodat zijn licht steeg op. 23. ad de tot de top van, de, van het eh, uitspansen Punt. With the romesz, shirabi Shimon he siglou to 52 ha'or shel -kin, ha a seretarkin a hasarim, Mihammad 52 arasatum shel a malchut de malchut. Let op byen uns nie verdeelt. Wat beteken dat hij steig zijn licht steig tot at de top van it. Van het uitspansel. Kijk, niet de Rabbi Shimon steeg op. Zie iedereen wat hij zegt? zegt? Let op wat hij ons vertelt. Elke like woord. Hij zag dat het licht van Rabbi Shimon steeg op. Zie dat? Licht kan van ons opstegen. Een stukje van ons ziel, van onze ziel, dat kan wel opstegen. Maar niet een mens van vlees en bloed kan opstegen. Behalve in een paar gevallen die er ooit geweest waren, zoals bij met Khanog, die was opgestegen. Dat moeten we nog eens leren. En Rabbi Eliyahu, eh, profeet Eliahu. Eliyahu, ah, profeet, profeet, Eliyahu, nee. Ook dat moeten we leren wat het is. Maar normaal wie, bij Rabbi Shimon zie je dat hij zijn licht steeg op. Wat betekent dat? Ze licht, ze licht, ze tot de top, de top van het uitspansel. We zijn romans en dat geeft een hint. Ze speelt op het feit dat Rabbi Shimon hij ziet dat Rabbi Shimon bereikte Leotoga Or dat licht van Aseretarikien dat op van die tien tal van die Ahasarim, die ontbraken, van vanwege Hasharasatum, vanwege, vanwege 25, de gesloten poort van, gesloten, eh, Van verborgen poort van Malchut de Malchut. Herinner je nog? Hij had, had ons verteld dat 400, we hebben geleerd, 490 eh, 490, herinner je nog, vorige keer was het 490? Iedereen herinnert? 300, sorry, 390. Heel ja, goed. Je ja, de jouw voor, jou voorhoofd, dus ik kon het zien, dat het, Heel goed. Ja, dus 390, herinner je nog, 390 uh, uitspansels, dat kon. En 10 van maal goed de maal goed, 10 uitsp, uitspansels daar, kon niet, ja, dat. Daarmee kon geen zivuk gemaakt worden tussen de Kadosh Porogu en, en de Gazelle, Gazelle, ja, in, en de Mahud de Mahud. Dan wat zegt die nu ons? Dat Rabbi Shimon, hij zag dat Rabbi Shimon äh, bereikte dat licht van de tien ontbrekende äh, uitspansels. Die ontbraken aan de, de, die verborgen poort van de malgoed, van de malgoed, hè? Ah? Gesloten, gesloten. gesloten. hè? Ah, Satoum, ik heb ook gezegd gesloten, maar ik heb gezegd, ik vond het lekker beter misschien verborgen. Gesloten, natuurlijk, Satoum is gesloten, uh, ja. uh, van malgoed de malgoed. We zijn zo meer. Ze zijn twintig. We hebben Ne horen ad en Dat is wat hij zogert. Dat. Zijn licht steeg Op. Van Rabbi Shimon. Adrum raken tot de. Top. Van de. Van de, de rakia. Van, van het eisband. Punt hoesot 27 oor jishida kijk nou dat dat het geheim is van het licht jishida met andere woorden hij we zullen zien verder dus hij kon zijn licht kon opsteeg op tot het licht jishida we zullen zien verder ne 28 we zijn zo meer Deoraita, Salka, Bitlat Meja, Nehen Twindak in Niguri. Vihol ni hura Vini Gura it pareshet le Tariag Ta amin vihuli. The avar Samona Tainand dertak dahja and that is what he Zoger said. De oraita dat de Torah, dat is het woord voor Torah tora in het Aramees. Dat, de oratech, sorry, dat jouw Torah, de oratech. Dat jouw Torah, salka steeg op, betlatt in driehonderd en zeventig nihurin. In 370 lichten. We hadden toen geleerd erin nog 390 uh, uitspansels. En nu zegt hij dat in 370 lichten. We horen, we horen. En elke licht afzonderlijk, apart, dertig, Het pareshet is in, is, zeg je dat, is verdeeld of in tarjak tamin in dertien smaken. We goelen. Oftewel, smakend of 300. Uh, 613, uh, kun je zeggen, kleurschakeringen, kleurschakeringen, schakeringen, en zoiets. Maar dan smaken, we goelen, enzovoort. Van, van effers, de afersamona, de effers, de dacht je, van zeer dunne, fijne geurstof, dat heet afersamona. Hij gaat nog niet op in van dat woord afersamona, ik heb het iets geleerd in de Zoger wat iets voortreffelijks is. Maar dat stap voor stap. 31. Want geen woord in de Torah spreekt over, en ook in de, ook in de Zoger, gewoon over dingen, eh, materiële dingen. Als je horen weet dat woord, dan betekent dat het ook een code is van iets. En nou onze taak is om die code te ontcijferen. duidelijk. Als we weten de the code, dan is het niet meer gecodeerd. On, onze taak is net zo: so code, en we gaan dat ontcijferen. On wat we leren. Nou, dat is geen code meer voor ons. Dan kunnen we doorheen komen. Dan hebben we weer andere code. Diepere code. En zo so gaan we door. Tot <laughs> de komst van de machine. En wat is de komst van de machine? Dat is de toestand waarin ik zie, voel, ervaar in mijzelf dat Mashiach is gekomen wat mij betreft. Duidelijk. Wat de anderen weet ik nog niet. Maar mijn taak is, ja, dat ik moet zelf zien dat de Mashiach komt. Mijzelf voorbereiden voor de komst van de Mashiach. Duidelijk. Iedereen moet werken aan zijn eigen gmartikoen, aan zijn eigen uiteindelijke correctie. En daarmee werk je ook, help je ook de hele wereld. En niet omgekeerd. Dubbele punt. 31. Dubbele punt. Klomar. De oreitech, dile. salakat, le, a, le atik, jomin, 32. Schebokol Sfira, salka, ad meia, a elf, 33. We en En nu gaat hij ons uitleggen hoe wat waar precies steeg op de lichtstegen op de lichten, het licht van Rabbi Shimon. Wat betekent zijn lichtstegen op? Welke licht is dat? Hoe heet zo'n licht? Or ja of niet? Zijn orgozer steeg op tot de ketter, tot de ketter van orjashar, van het directe licht. En daarom kon hij komen tot het licht van de Mashiach. Licht van de Mashiach is ichida van het directe licht. Maar dan op het, op het niveau, van 31, klom dat wil zeggen. En nu goed opletten. Nu, elk woord is belangrijk, want u gaat dit ook kwantitatieve dingen naar voren brengen. De oraita dit wat dat is Torah van Rabbi Shimon. Het is allemaal een Torah, maar de bevatting van de Torah, de, de Torah van Rabbi Shimon. Ook ok, wij leren met jullie de Torah van Rabbi Shimon. Dat is eigenlijk, is de Torah wat wij leren, is ook de, de, de, de Torah van Rabbi Shimon. ook de. de, de, de de gezelschap, de leerlingen van Rabbi Shimon. Dus als de leraar komt, onze leraar komt tot het lichtje daar en kan Mashiach zien, ook wij kunnen ook Mashiach zien. Dein? terwijl als je gaat naar elke school, elke andere school, dan zeggen ze Mashiach, bevrijden. Oeh, dat komt, die komt wel eens wel. Maar wij, in onze school, nee, we kennen het niet. We hopen wel dat die zal komen. Maar onze leraar, die heeft hem gezien. En hij gaat nu alle, nu voor ons duidelijk maken, wat, welke licht, waar, sto, waar steeg het licht van Rabbi Shimon naartoe. Goed kijken. Dat wij zien hoe, oké, okay. hij zei ons tot, tot aan, tot de, het licht daar En nu gaat hij ons vertellen. Kijk, hoe kijk dat is. Klomar, dat wil zeggen, 31. De oreita dile dat zijn Torah, dus de Torah van Rabbi Shimon. zal le Atik-Jomin, die steekt op tot de Atik-Jomin, tot de hoogste part van de Atselot. 32. Shibu, kolsfera, salka, ad mea Waarin, in al in Arigampien, sorry in de aardigjommen elke sfera die heeft die het getal heeft tot honderdduizenden uh, ja de honderdduizenden ja dit, zo hoog honderdduizenden we weten dat ja dat, uh, hoe hoger hoe hogere getallen zijn drie hij gaat ons nu zo vertellen nog een keer. We dalen het als we ook hier het derde woord. Kijk, derde woord derende, 33, de regel 33. Het derde woord dan is ook staat, bij mij staat ook hei, In plaats van hei moet het moet het, uh, het zijn. We dalen het als let op. En vier sfeerot, want vier stadia, op welke niveau zijn er vier stadia? Ja of niet? Op welke niveau zijn vier stadia? Daarom zegt hij ons, we dalen dat sferoot, en vier, vier sfeerot. Hoe go betoom, bina. en bina, met die vere te mal goed. Oftewel, hoogmain, go, go, bina, en zeer en pin mal goed, kan je zeggen. En, bo, dalen het mee, alf die zijn in hem in de ar in ze zijn viermaal meer ja viermaal honderdduizend uh, het niveau van arif niveau van is 100.000 niveau van is honderdduizend en vier spherot dat zijn vier vier viermaal 100.000. Oké? Okay. als we zien dat het 100.000 is zijn dan weten we dat het Azië betreft. En hier is het vier stadia van 100.000. 34. Ki ichi Kijk ik ga het ons vertellen. Ki ichi doot ben ook wat wasarot, beziering, Umi O. Umei, my, o, e, de volk en de pachina. Ayn, bè. Twee kolom, asulam. As ba, ima. Eeshte reichel. Va, alafim. Vidat niet heeft kan ochale dan bij ljubba. Va, alafim, ba, abba. Va, bim. ja, twee. 11 baatik. We keren terug naar de vorige pagina. De regel 33, de regel 34, de laatste regel van de vorige pagina. Ki, ki dood, ba want de enkele getallen, die zijn in de noukwa, Dat weten we, ja of niet. Van 1 tot, tot 10, tot 9. Waasarot, baasirampin, en tientallen zijn in de zirampin. Duidelijk, we hebben daarover veel gehad, ja. Want één spira van de is, pin is waard net als 10 van enkeling, van tien van noekwa. Duidelijk. En een van bina is waard net zoals uh, alles wat eronder is, van tien, van 10 van tien van et cetera. Daarom zegt hij ons. 34, je dood van de enkelingen. Enkele getalen zijn in de nukwa, Wa sarot ba pin. En de tientalen zijn in de ziran pin. Omeot en honderden. De volgende pagina, de eerste regel, de rechterkolom. we ima, in de ima. Hij bedoelt met de ima, hij bedoelt die dan hier zut. Wa alafim, ba aba. Oké, okay. zeg je zo so op die manier. Oké. Okay. Ima en alafim duizenden. Bij aba aba heeft duizenden. Gogma is duizenden. Veribo en tienduizenden. Tien, tienduizend is in de Pin, dat hebben we ook geleerd. Umeya twee, alle elf. Baatik en honderdduizenden, dat is Atik. Goed, goed dat doorhebben. Als we horen die getallen, dan moeten we weten, ah, als het, we horen dat honderdduizenden, dan weten, dat het, weten we dat dit sprake is van atik 3 nadepunt abnam lefize Aja lolomar drie deore salka badalit meya negurin dehol nehura fyr salka la elef taamin taamin ja, dan gaan we dalet mea 11. Let op, wat je ons vertelt. Amnaam echter lefize volgens dat. Aja, Lolomar, had je moeten zeggen: drie oratech dat jouw Torah, Salka, steeg op, maar meja mea nar naar in of naar vier. 100 lichten. Hij zei 370. Ja, herinner je nog? Hij zei dat 370. Maar waarom dan niet, als wij zeggen dat hij steeg op dat zijn oorhozer van Rabbi Shimon steeg op tot de top? Ja, tot de top van de Rakia. Oftewel, tot de yichida, licht Jehida. Dan zou dat moeten zijn dat, dat 400 en niet 370 zoals het in de zoger staat. De goylnegora 4 salkale 11 tamin. Want elke licht steeg op uh, naar duizend in duizend smaken. De Hainu, dat wil zeggen, dat het meer al 400.000. Nou, dat had, moet, moet gezegd worden. Iedereen begrijpt wat hij zegt? Dus, hij, dat moet, kijk, wij hebben geleerd nu, dat, zijn, dat hij zijn licht steeg op tot aan de jichida, Ja, Dan weten wij we dat daar in de Yigida zijn vier stadia, Gochma, Bina, Hup, Tum, gogma, Bina, Tiveret en Malchut. Vier. En dan, uh, dan moet het zijn 4 maal, niet 370, maar 400. En elke licht must, moet, had moeten staan, elke licht, steeg op uh, duizend in, du, in duizend smaken. Ja, het is iets, het, is niet goed met jou. So vanavond. Let's probeer het. Dat dingetje weghalen. Alleen maar een pagina. Ja, alleen blad, bladzijden hier op je tafel leggen. Maar dat andere ding dat wat geluid maakt, moet je dat wegdoen. Eén dus keer is het genoeg. Maar het is net of je iets ver, verdedigt. Of, of je van binnen iets. Of je slaap hebt misschien. Het kan ook dat zijn. Dat het in slaap wordt je gesoest. Maar probeer geen geluiden maken. Absoluut geen geluiden maken. Probeer. Overwin jezelf. Dus dat moet staan, dus viermaal, ja, moet dat 400 zijn, niet 370, ja of niet? En elke licht, heeft hij ons gezegd, in de, in de zoger, dat elke licht steeg op naar 613. Heeft 613 smaken. En dat klopt ook niet met, het, met, met, met wat hij zegt. Het had moeten staan 11 uh, smaken, 1000 duiz smaken, sorry. 11 betekent 1000 in het Russisch. In het, in het Hebreeuws dus had moeten staan 400 en elke licht is is 1000 smaken heeft dan zou dat zijn 400.000 dan zou kloppen dat dat zijn licht steeg op naar attic. Maar hier staat het een beetje anders. De dalet meer dan zou dat zijn 400.000 ja? Maar wat we hebben hier in onze tekst, we hebben dat niet zo. We hebben dan 370, ja, 370 hebben we en niet 400. Iets ontbreekt, zie dat? En de smaken zijn ook, de smaken van elke licht zijn ook niet duizend. Zo so had het, zo so naar verwachtingen zou het moeten zijn. Maar 600. 13. Iedereen ziet het, het verschil? Het had moeten zijn 400.000. 400 en elke smaak heeft 1000. Elke licht heeft 1000 smaken. Dan zou het kloppen. Maar wij zien dat het niet 400 is. Maar 370. Dus 30 ontbreekt. Van, het van die volmaakte. En elke licht heeft niet 1000 smaken. Maar 613. Ziet het? Het is klopt niet. Uh, Ella 5. <coughs> Ramazlo. Ki mifinata orot orod shem mi ima. En mi badalet meot afilu. Baxlamut, baxlimut. Rakb, raakb, sha, shas sha, sha, sha, shin ein sha, sha, min sha, is bijzonder, bijzonder hoog en bijzonder natuurlijk in, in, intens wat wij nu leren. <coughs> Daarom hier is het absolute uh, concentratie nodig en natuurlijk daar moet je krachten voor hebben. Natuurlijk uh, alles draait van binnen om te vluchten van die heiligheid. Het is, het is hoogste, de hoogste, zeer hoogste e eidel uh, heiligheid, alles naast elkaar, dat aangetrokken wordt. Natuurlijk proberen wij, proberen alles te doen om niet te vluchten. Want hiernaast zit ook dat, dat andere kant. Die wil, die pusht jou om allerlei dingen te doen, om te vluchten daarvan. Want die concentratie, die absolute concentratie, daar verdraagt die niet. Dat, hele, de, dat andere kant verdraagt die concentratie absoluut niet. En deze concentratie zal je in de moeilijkste tijden redding geven. Ella Ramazlo, maar hij hey, uh, gaf hem een hint. De Mashiach. Gaf hint aan Rabbi Shimon. Want Rabbi Shimon steeg op tot de Mashiach. Tot het licht. Da. En Rabbi Shimon en de Mashiach gaat hem een hinder mee, die mifhinata rood dat van het aspect van lichten, scheemt ima die van ima zijn, dus de lichten die van ima komen, en nu bedalet er meest bedaald bashle bashle mod, en dat dat zelfs, dat, dat van, het, van de lichten van Ima zelfs, kon hij niet gebruik maken voor, voor 400, in, voor vier, in, in het, eh, alle 400. Want honderden zijn van Ima ja. De kracht van, de honderden komen van Ima ja of we hebben geleerd. in komen van Bina. Dat hij liet hem zien, de Mashiach liet zien. Uh, Shimon zien aan Shimon Bar Yochai. Dat kijk nou. Dat zelfs van de Ima kan je niet volledige 400 hebben. Ja, want honderden komen van Bina, van Ima. Maar van de Ima kan je niet, en zelfs van de Ima dus kan je niet 400 hebben vo, in volledigheid. Alleen maar, en alleen maar. Sha, Shin, Ain, alleen maar 370. Dus van lichten van Ima kreeg je alleen maar 370. Uh, de regel 7. Chehoe zoot. En dat, dat dat geheim is van wat geschreven staat. En dat geschreven staat in uh, Shmuel, in het boek Samuel. Da? Shmuel. In het boek Smoel. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands zo'n boek heet, maar. In het boek Schmoel, daar staat het uh, geschreven in deel uh, in het Perek bed. So, in Schmoel 2, en dan Perek kaf, Gimel. En als je kijkt daar, zoek je daar op een vers, of een pasuk heet, Jud, Thet, de negentiende in de vers, dan kan je daar ook lezen. zelf. En daar staat een stukje, hier staat een stukje daarvan, dat is verwijzing naar wat hij nu ons zegt. Dat daar is, daar wordt beschreven, uh, de worden beschreven, de dertig de helden van David. Want David, koning David, had dertig helden. Aanvoerders, als het ware. Ook zeer belangrijk wat hij daarover schreef. En dat over die dertig van hem, dan was de... Bovenste, de belangrijkste daarvan was uh, Avigai. was de grootste, de, de belangrijkste van die dertig helden van koning David. Zijn naam was Avigai. En hij was aanvoerder van de dertig. Van die dertig. En daar staat het geschreven in, de, in, de, in dat boek. Shmuel. Een van de, de profeten. Minas min Lishim. Hoge nicht bad. Uh, We alla We alla schlosha, Loba. Daar stond het, het zoiets van. Hij was over dertig. Was hij wel een aanvoerder. Maar. Uh, over de. Met de drietal. Met een drietal kon hij zich niet meten. Met de drietal kon hij zich niet meten. En kijk nou dus dat is dus een hint op die 30 die ook dus de Rabbi Shimon 33 drie, drie, en drie elke heeft. 10, dat wordt de 30 dat ook Rabbi Shimon kon die 30 niet ontvangen van de Ima. 30 lichten. 30 lichten. Ja, wordt 370 wel, maar 30 niet, de 30 hoogste van de 4de 100. Konden niet, die dertag niet bereid. Oké. Okay. Kie, en u je ons vertellen acht, Kie afel gav de neugurey negen salka at rumra kiea. K'moshe katuwla een mikol makom al tin, wat staat het hier bij jou? K. Lier? Kier, kier. Jud uh, yeah. uh, uh, is staat Yud ook daar? Yud staat daar? Ja. Nee. Niet bij ons nee, maar in het boekje je vraagt. Nee. No. Oké, no. Gar. Oké. Oké, dat is er goed. Shel Ameya. Oké. Nee, dat is goed. Shel Ameya, Eliyon, Shel Hayud, Loba. Okay. Okay. We neemt Elf. Lo. Rak. Sh sh shin. Ain. Nehurin. Haser. Alamet Ain. Lenin. Hier kunnen we een puntje zetten Na. Elf kunnen we in puntje zetten In plaats van de komma Zal ons helpen. Acht. Na. Na. Na. De na. Na. Na. punt Na. Hakje. En het puntje erg volledige concentratie geeft. Want hoger dan dat, steeds hoger en dieper en dieper, geen andere kant. Alleen, alleen verticaal en niet horizontaal bezig zijn. En de rest komt. Gee af en want ondanks het feit, de Nehure Salka, dat zijn licht van Rabbi Shimon, steeg op. room Rakia. Tot de top van de rakia. Kmoshe. gaat uh, gatov el. Zoals. Zoals boven geschreven was. gezegd werd. Mikol makom. desalniettemin. niet win. El gar. Dus de, de, de, de eerste, het eerste woord in de regel 10. Dan moet je dan. gimmel En dan in plaats van juut. Moet je dan de dubbele. De dubbele aanhalingstekens maken. maar dezelfde men aan de en gar en drie eerste van de meja eilion van de bovenste 100 dat zijn 400 ja 4 maal 100 aan de bovenste 100 aan de gar van de bovenste 100 dus aan de drie eerste sferoot van de bovenste 100 betekent dat zijn 10 10 maal 10 dus drie uh, van de 10, van elke is van de 10, Loba, elke heeft 10. Dus 3 eerste van de, van de, van de bovenste 100, drie eerste maal 10, dan heb je dan 30. Kwam hij niet aan, zijn licht kwam niet, kwam niet aan die gar van die bovenste 3 Sfirot en elke daarvan heeft tien, dus de dertig. We nemen tza en het blijkt dus elf. Lo, en het blijkt dus bij hem alleen, She, Shin, Ein, Nehurin, alleen, driehonderd lichten. Hasser halam et Waarbij de 30, Lamed is 30, 30 hogere, de hoogste, ontbreken aan hem. Dat is wat betreft het licht van de Bina, van de Ima, die Rabbi Shimon niet had bereikt. Dus van de Ima heeft hij de drie bovenste gar, dus die 30, 30 heeft hij niet gehaald. Dat heeft de Mashiach aan hem verteld. 12. ze En kijk nou dat Mashiach hem vertelt. Mashiach is dan het volledige licht van Yechida, absoluut licht van Yechida. En hij kon hem vertellen. Hij kon hem zien van boven. Hij kon hem zeggen: nou, dat ontbreekt jou. Tot. En dat is ze Mifchinaat halafim. En op Shehen orot de aba. Dertin. Eino mechamash. Pogar mamash de hol alaf. Elf. Ela. Rak feertin bevak. De hol. Echad. Shehen 600. Uwemekom. Gar. Fafetin. De hol. Elf. Hu mechamash baiut gimel. Ze hem, genaad, gochma, zestien. De lam met bed wordt. je woord. En nu voortreffelijk iets. Probeer eens goed, absoluut, nog even concentreren. We gaan zo pauze lanceren. Maar even volledige concentratie. Dus van de IMA heeft hij 30, 33 gar niet bereikt. Dat wil, dat wil zeggen, 30 punten heeft hij niet behaald. Wij well, dergelijke zijn op dergelijke manier, all of al ten aanzien van de duizenden, duizenden die komen van Aba, ja of niet, wat, wat in de zoger staat, ten aanzien van de duizenden en duizenden, dat is verwijzing, uh, hint, verwijzing naar de Shahenda, die zijn duizenden, dat zijn de lichten van Aba. Wat staat er daar? Een nom, shamez, bagar, mamaas, de hol elf, elf. Dat hij, Rabbi Shimon, gebruik maakt. Dus sloeg het licht omhoog. Deed dat, dat licht omhoog slaan. Dat hij gebruik, gebruik maakt. Niet, niet, niet uh, helemaal van de gar van de drie eerste. Van elke, van elke duizend. Ja, want dat staat geschreven, dat die eh, 613 alleen, van elke duizend, gebruikt hij alleen maar 613. Iedereen begreep dat wat ik wat heb Van honderden dertig ontbreekt, alleen daar. En van de duizenden, duizenden, dat zijn de ABBA, verwijzing naar ABBA. En van ABBA gebruikt hij alleen maar 613 in plaats van duizend. En wat betekent dat? Ook dat zegt hij. Betekent dat die geen gebruik maakt van de gar, uh, daadwerkelijk van de gar van elke duizend. Ja, we hebben gezegd dat elke licht is, is dan, heeft, heeft 613 smaken. In plaats van volmaaktheid, absolute volmaaktheid, is dan duizend. Duidelijk? Hela. Raak, bewak, maar alleen gebruik maakt hij alleen van de wak van elke, van elke daarvan. Wat is wak? Zes tiende, dus zes tiende van honderd gebruik die. Dus zeshonderd gebruik die. En nog bleef nog dertien over. Let op. Shehen, sheesh meot. Hij gebruik maakt, gebruik maakt alleen van de wak. Alleen van de zes tienden. Alleen. Zes tienden van het licht van Abba. Schijn, schesmeot, dat die zijn zeshonderd. Ja, zeshonderd, Zes tienden van de duizend, dat is zeshonderd. honderd. O wem kom gar, let op. En in plaats van de gar, van, drie, van de drie eerste, van elke duizend vijftien. Ho, meschamesh Imer, gebruik die. ...Jud uh, gimme dertien. Wat betekent? Hij gebruikt dan dertien. Dus dat extra komt nog. Van die gar gebruikt hij dan dertien. Shehem kinaat de lama met bet met je woord. Wat is dertien? Dat dat is het aspect van de hochmade, van de 32 uh, padden. Wat betekent dit? Die, die, die, dat is de Chokma. dus Rabbi Shimon, die gebruik maakt van het licht van Abba, van de Gar, ja, van de Abba alleen wanneer de Bina stijgt op naar de Pin. herinner je nog? En die haalt daar, bina, die haalt daar het licht Chokma naar beneden, maar niet de ware hochma, ja, niet de ware Chokma van de uh, Pin dat die gebruik wordt gemaakt dat het licht wordt getrokken van de ware gochma, herinner je nog, maar dat gebruik, hij maakt gebruik van die bina van de 6000 jaar die wij, van de van gochma die wij mogen 6000 jaar gebruiken, gebruik van maken, door het opstegen van de bina naar Arichanbin, dat is dan gochma van de bina, maar niet de ware gochma. Dat is wat hij, wat de Mashiach aan hem had verteld. Kiesod, we hebben nog het laatste zin. Ki sod jood, gimil, hem, hoog, <speaking> madelam, het betnetje, woord. An ik afarsamona, dachja. Want, kijk, zeg je, 17. Ki sod yud gimil. We hebben ook geleerd dat aan het begin van de zogeredenen nog, dat in het begin, maar die marota solam, in het visie, je kunt wel in het maar we hebben daar ook over de getallen geleerd. Huh? De, visie, de, de visie van de, de Hasulam. We hebben geleerd in de Zogar. Nadat we hebben geleerd de, de otiyot van de Rabbi Aminu Nassaba. Gingen we verder met, het, met getalen. Getalen, de getallen. Getallen, waarin hij ons. Alle getallen had op de pagina drie geloof ik van de Zogar. Of pagina drie van, het, van onze Zogar. Daar moet het ergens staan. Eh, maar wat Sulam eh, Daar heb je ook over de, ges, gesproken over de getal, het getal Jod Gimel. naar drie of vier. Kie soort, let op nog een laatste zin. Kie soort Jod Gimel, want het geheim van Jod Gimel, van de dertien. Herinner je nog, dertien is het getal wanneer men. Gar ontvangt, wanneer man Gadloot ontvangt, waarbij die Bina die in het Licham van de Arikan staat, die trekt terug naar, keert terug naar de hoofd van de Arikan Pin. En dan heeft die an de lager de Chogma, die wij gebruiken 6000 Jahre, maar niet de ware Chogma. Die ist so die het geheim van de dertien Jodgimer. Dat is de Gogma van de Lamet met een bednetje. netje Dat is de Gogma van die 32 paden. Dus twee, herinner je nog, hebben we hebben dat geleerd. Hanikra. En deze heet, de gog, deze Gogma, die, we, die heet Afarsamuna Dunne, dunne Dunne uh, guurstof, wat wij dat noemen. We zee shamar lee negentien lo. De deuraiteh salka besha shin ein nihurin twintig. We hol nihura venehura ik pareset vetaryak tahanin. Salkin vij is tachian beneharei afarsamuna tachia. En ook even een zinnetje. Asher Dalit Hammer O, de ode. Ima de Ima khasrimash lishim, lashlashim 23 de khogmailena. Vein baarak sha shin ein. oké. Okay. Uh, wil jullie pauzen. Oké, okay. nou iedereen wil een pauze? No. Oké, okay. doen we een pauze, want dat is erg ingewikkeld hier. En dan gaan we. Starten.